En daardoor verantwoordelijk is voor de dood van zeker drie opvarenden. Zo'n veertig mensen staan nog als vermist geregistreerd. De regering in Nigeria heeft nog geen akkoord bereikt met de vakbonden over de hoge brandstofprijzen. Door het afschaffen van de brandstofsubsidie zijn de prijzen op 1 januari meer dan verdubbeld. Afgelopen week bleven veel winkels, banken en benzinestations dicht als protest tegen de regering. Voor het overleg van gisteravond had de grootste vakbond gedreigd met een staking in de olieindustrie... Hoewel er nog geen akkoord is, gaat die staking vooralsnog niet door, liet de vakbond weten. Binnenkort zijn er nieuwe gesprekken met de regering, die zegt dat de maatregel nodig is omdat 25% van de overheidsuitgaven opging aan brandsubsidies. In de Roemeense hoofdstad Boekarest is de oproerpolitie slaags geraakt met anti-regeringsbetogers, die protesteerden voor de derde dag op een rij tegen de bezuinigingen die de regering van president Basescu doorvoert.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 Dat is toch leuk hè? dat iedereen wel even mee wil praten over uh, favoriete nachtsnicks. Kappelalon doet het goed op Twitter hoor, dat uh, komt wel binnen via Luc. Meepraten kan op dat Twitter adres je Lucas. Dat en verder veel chips, broodjes, hamburger, kroketten en toch ook weer die corndogs. De mensen schijnen het echt verschrikkelijk te vinden dat die nogal moeilijk te verkrijgen zijn. Zometeen zal meteen crack de playlist met Jack Spijkerman. Eerst Ingeborg, goedemorgen. Hoi, uh, Luc. Hey. Ik zit ademloos naar je te luisteren. Ja, echt waar joh? Ja. Gelukkig. Ja, echt waar. Goed om te horen. Straks met die Cor. Ja. Zo, dat was leuk. Man. Ja. <laughs> Leuke vent staat dat wel, hè, die Cor? Ja, ja. ja, zeker weten. Dat vind ik ook. Vind die ik ook. die erna kwam was ook leuk, maar het maakt niet uit. En ben jij met hem eens dat je, dat er, dat je een t bone gaat eten als je even nog wil snacken? Schat, ik heb een maag slijmvliesontsteking. Oh, dat is vervelend. Dat, dat gaat. Als ik, als ik jou alleen maar nou hoor als ja. we eten. Ja? Dan, dan uh, heb ik kortsneigingen. Oh, dus je kan, je kan het eigenlijk helemaal niet eten? En nog niet. Oh, maar dat gaat wel over op een gegeven moment. Ja, hopelijk wel. <laughs> ja, dat hoop ik ook voor je. Inderdaad, ja. Ja, ik ben naar de dokter geweest en ik heb een uh, uh, medicijn gegeven. Oh, dat maakt niet uit. Gelukkig, gelukkig. Maar stel, hè, uh, je bent er straks mee klaar. En dan? Wat ga je dan eten? Uh, uh, uh, je had het over hè? Ja, klopt. Ja, nou, dan ga ik je even iets anders vertellen. Mm -hmm. uh, het gaat over uh, een dagsnack of een avondsnack? Uh, burger. De hamburger gewoon? Nee, nee, helemaal nee. niet. Oh. Uh, je hebt hamburgers van McDonald's en zo? Ja. Uh, maar, uh, uh, ik heb een zoon. Ja. Dion. Die heeft uh, drie uh, hamburgertentjes. Oh. In Amsterdam. Oh, Ik, wo ik woon in Amsterdam. Ja. ja. En ik ga je aanraden om daar te eten. En, en uh, uh, want, want hier in Hilversum zit ook zo'n hamburgerzaak. Uh, um, en daar kun je dus ook gewoon... Daar, daar kun je dus uh, speciaal soort hamburgers eten. Bijvoorbeeld met geitenkaas en dat soort dingen. Precies. Aha. Precies. Aha. En die heeft mijn zoon. Ja. Uh, die heeft er uh, drie van... In Amsterdam, op de albert op de Elandsgracht Ja, ik hoor mezelf op de radio. Ja, ja dat moet ook. <laughs> Je moet de radio even uitzetten, Ingeborg. <laughs> maar mijn zoon, heeft, ik ben apetrots op hem. Ja, dat kan me voorstellen. Want dat, maar is dat altijd iets wat hij altijd al wilde? Was hij zo'n snackliefhebber dat hij dacht, ik ga er een hamburgerrestaurant tegenaan gooien? Ik ben nooit met mijn kinderen naar een hamburgertent gegaan. Maar misschien is het daarom juist wel dat, dat hij dacht, van ik ga geen echte snack, maar ik maak gewoon relatief gezonde hamburgers van. Yes. Ja. <laughs> yes! En Zij ze, ze lekker eten? Kom je er zelf ook vaak? Ja, ja. Ja, natuurlijk. Ik sleep iedereen die bij mij <tij> komt, sleep ik mee naar die tenten van mijn zoon. Je moet zo meteen, je moet zo meteen even vertellen aan de, aan de regie hoe ze heet. En dan kom ik even langs euh, volgende week. Lijkt me lekker. Ja, ga, ga dat absoluut doen. Oké. Okay. Hey, ik... eh, het, het, heet, het heet de Burgermeester. Okay. Oh, dat heb ik al eens van gehoord. Oh, okay. Is waar? Ja, dat, dat, dat, dat heb ik al eens van gehoord, ja. Burgemeester. Okay. Niet burgemeester, nee. maar burgemeester. Met een app, is Dankjewel, ja. Ingeborg. En uh, ester sterkte met, uh, met, uh, met je kwaal. Ja, dat, dat gaat wel goed, komen hoor. Goed zo, gelukkig. Maar ik, ik zit naar je te luisteren. Ik vind je fantastisch. Nou, leuk om te horen, dankjewel. Nou, ik, heb, ik heb zelf in Hilversum gewerkt. Hè? Oh, waar dan? Uh, bij de NOS. Bij, uh, Hier op de zaak uh, gewoon. Bij de afdeling Kunstzaken. Oh, ja. Die bestaat volgens mij niet meer, maar dat. Uh, de... Dat, dat, dat is ook niet meer, dat ik ben al 66, hè? <laughs> nou, dat klinkt je helemaal niet, vind ik. Nee, ik heb een, ik heb een jonge stem, dat weet ik. <laughs> hey, Ingeborg, dan uh, weet je, ik moet even wat anders doen. Uh, we, we gaan correct de playlist doen, maar dank voor je belletje. ik Je gaat een keer eten bij mezelf. Ik kom even langs en dan, dan, dan, dan, dan, dan uh, doe ik even de groeten, uh, zeg maar. Zo op die manier. Is, is goed. Oké, okay, dag Ingeborg. Hoi. Hoi, hoi. Uh, favoriete Next Next? Alleen nog even 24 graag meepraten kan op Aperstaartje, Luc Jack Spijkerman. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, presentator, dat weten we. Maar wat heb je met muziek? Uh, nou ja, veel. Ik heb uh, van jongs af aan uh, gitaar gespeeld, in een bandje gezeten. Twaalf en een half jaar op het podium te staan later, uh, waar ik uh, ook, ook zong. En uh, ja. Helemaal weg van, van het, het betere Nederlandstalige lied. Uh, dat is wel een... Bijna een hobby van me. Uh, ik vond dat ik alles wel zo'n beetje in mijn kast heb staan. Hm. En, en tegenwoordig dus op mijn iPod heb staan. Ja, en nu heb je zelf veel op het podium gestaan ook. Uh, ja. Maar nooit echt als, uh, als, als, ja, als popster eigenlijk. Hè? Nooit echt als, een, als iemand nee. die liedjes zingt. Uh, nee, hoewel wel... ik wel een, wel een nummer één hit heb gehad, hè. Ja, ja? Met, uh, one de, met One Day Fly. Met, oh ja, uh, natuurlijk, ja. ja zeker, <laughs> een nummer waar. één hit. Ja dat, is waar ja, dat is waar, ja. ja. <laughs> <laughs> maar verder niet echt... Uh, niet echt nee. Kijk, want staat, ik zie hier je lijstje, er staan toch mooie, serieuze nummers tussen. Heb je nooit een ambitie gehad om echt een keer een mooi liedje te maken? Nee, ja, nee ik schrijf ook wel eens voor anderen een, een tekst, maar ik ben gewoon niet uh, een, een hele goede zanger. Dus ik zou het nogal aanmatigend vinden om dan... Uh, te verwachten dat ik uh, wel even een, uh, een cd vol zou maken met allemaal uh, liedjes. Ja, ja, ja. Uh, er zijn wel platen van een uh, theatergroep uh, waar je mij op hoort zingen, maar uh, uh, daar past enige bescheidenheid wat okay. mij betreft. Ja, nou, gelijk heb je, gelijk heb je. Laten we beginnen ja. bij de eerste plaat die je hebt uitgekozen, dat is uh, Bruce Springsteen met Trapped. Uh, nou ja, Steen en Been Show, 12,5 jaar op Radio 3 FM gepisteerd. Begon ik altijd met uh, Bruce Springsteen. Ja. Ik, was, ik was nooit zo'n fan totdat ik een concert bij woonde in de Kuip. En daar een band zag die gewoon drie uur lang stond te beuken op het podium. En, eh, uh, ja, fantastische nummers bleek te hebben. Sindsdien uh, groot fan van Bruce Springsteen. Het nummer treft was wat je vroeger een, een B-kantje noemde van een singeltje. Maar, uh, straalt zoveel power en kracht uit. En vooral uh, deze live-opname. Uh, toen waren we meteen oude tijden en even radio 3FM. Swept, Bruce, 15. again Like I've been sleeping in your bed too long, and it seems like you've been meaning to do me harm. But I'll teach my eyes to see beyond these walls in front of me, and someday I'll walk out of here again. Yeah, I know someday I'll. I've been playing your game way too long And it seems the game I've played has made you strong En Trapped op Radio 1 in 47 crack cracked de playlist. Jack Spijkman, we gaan door met Leonard Cohen met Halleluja. En dan staat ja. er nog achter dat het de live versie moet zijn en ook helemaal gedraaid. Ja, <laughs> uh, Leonard Cohen is natuurlijk een icoon van de jaren 70. Toen uh, werd hij in Nederland bekend doordat Herman van Veen het nummer Suzanne van hem vertaalde in het Nederlands. En uh, ja, toen ben ik wel fan geworden... Toen is het een tijd lang stil geweest door die man. Het, uh, hij bleek ook failliet gegaan te zijn. Omdat zijn manager schuinigste vrouw er met het geld vandoor was. Toen is hij weer gaan optreden. Die man was 73 en die ging weer optreden. En die trad onder andere in Nederland op, op het uh, westergasfabriek uh, uh, terrein. Dat concert heb ik gemist. Maar ik las dat het fantastisch was. Dus ik heb spoorslags de trein genomen naar Parijs. Met wat vrienden. Want ik wilde dat per se zien. En het was waanzinnig. De man is 73. Ging om 8 uur het podium op in een met, met 30.000 mensen en ging daar pas om 11 uur weer vanaf. had een fantastische band bij zich. En dit nummer Hallelujah is door ongelooflijk veel zangers en zangeressen verkracht. Die hebben er een eigen versie van gemaakt, ingekort. Het, dit, de schoonheid van dit nummer komt alleen tot uitdrukking als Leonard Cohen het zingt. We gaan hem draaien. Hallelujah, de live versie van Leonard Cohen. Dit is een song over de broken Hallelujah. <applaus>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 the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. But from your lips she drew the If I did, well really, what's it to you, there's a blaze of light in every world, it doesn't matter which other, the whole I know it wasn't much I couldn't feel So I tried to touch I've told the truth I didn't Live en helemaal gedraaid. Halleluja, Leonard Cohen. We gaan door met Bram van Meulen, Testament. Ik, uh, ik, ben, uh, ik ben wel fan met Samen met jou, denk ik, van Bram van Meulen. Ja, uh, natuurlijk ooit uh, onderdeel van het uh, legendarische Duo Bram en Freek. Bram ja. van Meulen, Freek de jongen. Die gingen na 12,5 jaar uit elkaar. Bram is toen alleen verder gegaan. En Bram is een, was een fantastische, mooie vent. Fan. Daar kon je. Ik heb een keer in Middelburg een hele nacht met hem gediscussieerd over UFO's. En Bram was. was Ongelooflijke, aardige man die heel veel mooie liedjes heeft gemaakt. Uh, CD's vol. Ik vind hem wel eens een beetje, nou, misschien wel een beetje ondergewaardeerd in het Nederlandstalig, repertoire. het uh, Nou, het is moeilijk. Ik kies een rode wijn, een prachtig nummer. Uh, ik heb een steen gelegd in een rivier. op Eén Aak. goede Toen reden vind ik een mooi nummer. Huh? Ken je die? één goede reden? Ja, Dat is fantastisch. het zijn allemaal zulke mooie nummers, maar... Bram is veel te jong, plotseling overleden, maar liet één nummer achter waarin hij eigenlijk zegt... ...wees maar niet al te verdrietig. Testament van Bram van Meulen. En als ik dood ga, hou maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is maar een lichaam dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten Het is de heimwee die ik achter liet ben ik pas als jij dat bent vergeten. En als ik dood ga. Het. Het is het verlangen dat ik achterlaat? Doet ben ik pas Als jij dat bent vergeten? Testament, Bram Vermeulen in Cracked the Playlist Radio 1. We, gaan, uh, we zitten een beetje nu in het Nederlandstalige gedeelte en we gaan door met Akda en de Munnik. Die, ja, die, komt, die komt regelmatig voorbij in, uh, in dit onderdeel van het programma. Veel mensen vinden dat mooi, alleen jouw liedje uh, wat je hebt uitgekozen, die heb ik nog niet eerder gehoord. Ja, nou het is, kijk, het, het samenstellen van zo'n lijst, ik, ik, er zijn al duizend liedjes die ik had willen draaien. Je moet een keus maken, uh, Thomas Akda leerde ik het toen hij uh, bij de... Allereerst begin van Kopspijkers had hij een schrijversbied. Hij uh, net was net bezig met Paul de Munnik, uh, Hadden hun eerste CD gemaakt. En uh, ja, ik vond het meteen geweldige uh, uh, muzikanten. Ze hadden ook vaak een goede band achter zich. Maar ook prachtige teksten met mooie zinnen. En ik val vaak voor een mooie zin. Zij hadden onder andere de zin... Uh, als je bij me weg mag ik dan met je mee yeah. in een van hun liedjes. Dat, dan ben, ben ik al verkocht. Nou, dit liedje is een... Uh, het heeft een hele persoonlijke reden, die hou ik voor me. Uh, maar uh, dit, uh, als er iemand is die nu luistert uit mijn vriendenkring, uit directe vriendenkring, dan weet hij waarom ik dit nummer draai. Het is, het is een prachtige tekst en het is voor één persoon. Mooi liedje. alleen ben, niet meer weet wat ik moet doen. Dan drink ik veel, dan wordt het laat. Dan wil ik dat je voor me staat, ik vertel je dat het niet meer gaat. Dan geef je mij een zoen en dan zing ik een mooi liedje. Een mooi liedje. We gaan naar jouw vijfde plaat toe, uh, Jack. En uh, dan gaan we heel even van het Nederlands af. Uh, het ja. liedje Creep van Radiohead. Ja, ja en, uh, ik, bij toeval uh, kreeg ik een uh, cd in handen van een, een, een Fins dameschool. En die zongen dit nummer. <laughs> en ja, ik ja, vond ik heel bijzonder om te horen. Toen ja. ben ik nog eens even naar Radiohead gaan luisteren. Ik dus dat, dat hebben die toch een... Waanzinnig mooie nummers gemaakt uh, en, en Creep is zo bijzonder omdat het zo opbouwt. Het begint vrij rustig, maar er zit in, ergens in het midden een enorme climax en dan, dan bouwt het weer af. Dat nummer, je moet de radio gewoon nu even wat harder zetten. Dat nummer moet gewoon door de huiskamer tetteren. Dat moet snoeihard. Radiohead met Creep. You in the eye, you're just like an angel. But I'm a van Radiohead op Radio 1. En begrijp ik nog goed dat jij het dus ontdekt hebt... door een Vins dameskoor? Ja, nou, ik ken de Radiohead wel, <laughs> maar dat koor ken ik niet. En die hebben nee. allemaal wat op de plaat gezet. Ik weet geen eens meer hoe ze heten. Heel bijzonder. Ik weet, dat zet ik ook nog eens uh, zelf even op de, op de radio. Maar goed, het origineel... Uh, was in dit geval toch nog beter. Ja, dat lijkt, ook, dat lijkt me ook. Een andere goede fonds van je is uh, House of the Rising Sun. Nou, dat is een liedje wat, wat, wat vaak is gekofferd. Maar een versie van Sineda Connor. Ja, uh, ik, ik, ik, we houden wel vaak bij de originele nummers. Uh, daar heb ik het net over gehad. En met Leonard Cohen. Mm -hmm. Maar hier hoor je nou een interpretatie van een nummer. Jeetje, zo, zo kan House of the Rising Sun, wat door heel veel mensen ook al, al inderdaad op de plaats gezet is... Maar dit is dan weer zo'n bijzondere uitvoering. Zo heel ield en eil en licht en gevoelig. Dat je, ja, het, het ontroert me gewoon deze uitvoering van een nummer Housewives Sun. Ik weet geen eens of het op plaats is. Ik heb het op internet uiteindelijk van de gevonden. Mm -hmm. Maar uh, gewoon heel stil luisteren naar een bijzondere vertolking van of door Sinner uh, toekomen. There is... In the ZANG Versie van House of the Rising Sun. We gaan door met uh, een andere klassieker. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Ja, Pink Floyd, ja daar ben ik al vanaf de jaren zeventig fan van. Ik heb uh, de, de uitvoering Uma Goema van hun in, uh, ooit in de jaren zeventig in de KUIP gezien en sindsdien fan. Ja. En wat gebeurt er? Mijn zoontje van 13 zit op uh, internet, zoekt hij altijd concerten en kwam op uh, de Wall van Pink Floyd. Zat hij naar nou te kijken? En op dat moment, dat uh, was vorig jaar uh, juni meen ik, uh, werd bekend dat uh, Roger Waters in het Gelderdoom, Roger Waters van Pink Floyd, mm -hmm. de rol nog een keer ging uitvoeren. En uh, onmiddellijk kaarten besteld voor mij en mijn zoontje. Daar zijn we heen geweest. Onvoorstelbaar goed concept. Ja, uh, ja ongelooflijk. Ik heb uh, mijn vrienden gezegd, ik ga jullie meenemen, waar die het ooit nog optreedt. Hij treedt nu vooral op in Zuid-Amerika, dat is niet te ver, maar hij komt ook weer in New York en Los Angeles. Zo'n fantastische uitvoering van dat, dat hele mooie, mooie uh, album The Wall, uh, wat ze natuurlijk ooit in Berlijn uh, bij het vallen van de muur ook gespeeld hebben, maar deze uitvoering van Roger Waters, met, met onder andere uh, de, de, de, de uh, gitarist van... van God, ik zijn naam kwijt. oh jee, wat erg dat ik nu die naam kwijt ben. Ja. Nou ja, uh, een, een fantastische uitvoering van The Wall. En uh, mede voor mijn zoon draai ik het dan nu nog maar eens een keer. Het uh, onverslaanbare Another Brick in The Wall. We Another Brick in the Wall. Uh, speciaal voor je ja. zoon, uh, Jack. Maar ja, hij mag er dat... naartoe horen? De naam misschien is er binnen Snowy Joe White op gitaar. Snowy Joe White, dat was hem, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vind je ja. het belangrijk dat, jou, uh, uh, dat, dat, dat, dat je zoon een beetje goed muzikaal wordt opgevoed? Of maakt hij het niks uit? Ja, ik, ik, ik hoop hem met veel dingen kennis te laten maken. Hetzelfde als dat ik, ik ga met hem uh, al twee keer per jaar op bezoek op een Europese stad... ...waar een grote voetbalclub is. Waarnaar, uh, ...Manchester of Barcelona. Oh ja, cool. Maar dan bezoeken we ook uh, een museum in zo'n stad... ...en we gaan ook naar een, uh, naar een, naar een uh, voorstelling. Ik laat hem er kennis mee maken. Hij moet het uiteindelijk zelf beslissen waar hij fan van is. Maar uh, hij heeft nu drumles. Uh, dat wilde hij zelf. Zoekt op internet, komt dan met nummers aan... ...van denk, denkt, god wat leuk dat hij opeens met Doe Maar aankwam, van ja, dat ik wel leuke muziek. Oké, okay. dus... Mu muzikaal gezien heeft hij een beetje een oude ziel, uh, lijkt het wel. Nee, nee, want uh, ook alle, alle rappers en alle, uh, alle uh, uh, DJ Tiesto's <laughs> en, uh, komen allemaal keihard langs bij ons in huis. He, lekker. En uh, ik leer van hem, of ik hoor van hem dingen wat ik denk, oh, goed of niet goed, moet die, moet die er zelf weten. En uh, ja, ik draai natuurlijk mijn nummers in huis en daar, daar luistert hij naar en dat vindt hij goed of niet goed. Ja. Dus het is opvoeden in de zin van kennis mee laten maken, maar zelf ja, kiezen wat je mooi en leerlijk vindt. Een van de liedjes die jij dan uh, daar tegenover draait is uh, Stil in mij van Van Dikhout. Ja, een beentje zag ik ooit uh, op Museumplein uh, spelen, waren ze nog onbekend. Uh, Hoorde dat nummer, uh, ben onmiddellijk toen dat gaan draaien in de Stenen en Beenstje op Radio 3, wat Frits Spits ook ging doen. Uh, hiervan durf te zeggen dat, dat Frits en ik daar samen een hit van hebben gemaakt in Nederland. Uh, als dank nodigen die jongens mij nog ieder jaar uit weer als er een nieuwe cd uitkomt en uh, spreek ik ze ook wel eens, maar ik vind, vind stil in mij ook weer zo'n, er zit zo'n mooie zin in, uh, het is zo stil in mij, daar zijn geen woorden voor. Nou als je dat zo'n zin schrijft, dan ja. ben ik al verkocht. daarnaast vind ik de live uitvoering, uh, ja, daar spreekt dat, dat spreekt voor de leuke sfeer uit, omdat je dat hele publiek hoort meedoen, heerlijk, uh, van Dick houdt ik groot fan van mm.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 Ik houd en stil in mij, uh, Jack Spijkman. Vind jij dat, dat er een beetje een... Um, ja, dat uh, de, de, de klad in zo'n plaat kan komen. Dat je denkt van, nou, nu ken ik hem wel. Nu heb ik hem zo vaak gehoord. Laat me even zitten voor twee, drie jaar. Ja, kijk, mijn, mijn, mijn uh, collectie muziek is, is heel erg uitgebreid. Dus ik uh, uh, draai net nog niet iedere maand hetzelfde. Ik, ik, ik luister alles wel eens een keertje door. Nee, maar dit is een nummer... Nou, dat... Uh, ik, als ik in de auto zit en ik hoor het op de autoradio, zit ik weer lekker keihard mee te zingen. En als het dan een maand later weer komt, zit ik weer keihard mee te zingen. <lacht> ja. dit, dit, is, dit is wel een nummer, een nummer wat altijd blijft. Dus een nummer wat overeind blijft. En het liefst zo vals mogelijk, hè? Lekker mee tetteren met dat stil in ja. mijn Een beetje gaan schreeuwen moet je. <lacht> <lacht> ja, heerlijk. Ik vind het heerlijk om mee te kunnen zingen. We gaan door, Jack, naar Freek de Jonge met het ja? Ja, een beetje olijke liedje Er is leven na de dood. Ja, nou kijk, als Bram in het programma zit... moet, moet Freek ook in het programma zitten. Ik ja. moet uh, even kijken, want ik krijg geloof ik verkeerd... maar op gegeven moment, ik zet me ook wel even weer. Uh, Freek de jongen, Nederlands Hoop... was voor mij de ontdekking op kabaretgebied. Uh, uh, jaren, jaren, ja, eind jaren 60, begin jaren 70... Nederlands Hoop, de grote vernieuwers. En Freek nog steeds voor mij... op eenzame hoogte in het theater. De man die zich toch nog weer steeds vernielt. Dan gaat hij weer een toneelstuk schrijven en spelen... Dan komt hij met een uh, enorme fanfare op het podium. Dan maakt hij een nieuwjaarsconferentie en een verkiezingsconferentie. De man die zichzelf voortdurend vernieuwt. Daarbij gaat hij wel eens op zijn bek, maar daar zit hij dan niet mee. Hij probeert in elk geval steeds nieuwe dingen. Nu zijn nieuwste voorstelling, Neven, is ook weer zo. En onbedaardelijk lachen en inhoudelijk heel erg goed. Maar goed, ik moest een liedje uitkiezen. En yeah. uh, Freek heeft ook één nummer één hit gehad. <laughs> en, uh, dat was dan uh, Leven na de Dood. Nou ja, als Bram een nummer over de dood had, dan kan Vrekkie er ook wel even een nummer naar uh, over de dood. Leven naar de dood voor Vrekkie, jongen. Of je christen, boeddhist bent, islamiet of jood, er is leven, er is leven na de dood. Rijd dus rustig door Oranje en geef extra gas bij Rood. Er is leven, er is leven na de dood. De na de dood, na de dood, na de dood. Er is leven, er is leven na de dood. Eet gerust wat Engels rundvlees bij je groente of op brood. Er is leven, er is leven na de dood. Als je weg wilt uit Tirana, pak eens voor de geinde de boot. Er is leven, er is leven na de dood. Na de dood.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 Doodsangst overwonnen Wordt het alle dagen feest Dus vandaag maar vast begonnen Voor je het weet Ben je er geweest. is leven na de dood. Denk je dat hij er blij mee is? Dat dit zijn enige nummer één hit uh, is? Nou, Freek heeft nooit nagestreefd om nummer één hits nee, te he. hebben. Dat, puur toeval uh, he, eigenlijk. Dat, dat, dat, dat is nooit zijn doel geweest. Maar dit, dit singeltje leende zich er zo voor. Overigens heeft hij in de tijd van Nederlands hoop... Uh, samen met Bram ook een keer een vierregelig nummer gemaakt over de dood. Dat luidde als volgt. En als je de dood niet kent, dan kun je ook niet leven. Want dood, dat zul je altijd zijn. En leven duurt maar even. Hoe kun je in vier regels... Het leven zo goed samenvatten. Ja, dat is mooi hoor. Ja, zeker. Prachtig hè. Ja. Door met de laatste plaat, dat is Henk Westbroek. Met zelfs je ja. naam is mooi. Ja, Henk vind, heb ik ook met het goede doel Was je natuurlijk wel heel erg populair. Maar daarna vind ik hem een beetje. Ja, ondergewaardeerd als tekstschrijver. Henk, ik heb met Henk. Uh, uh, heel in het begin de STNB show gemaakt bij Radio 3. Mm -hmm. Henk is een ongelofelijke oude hoed. Die kan de oren van je kop lullen. Maar Henk heeft wel over alles een mening. En het is altijd leuk om naar zijn mening te luisteren. of met Henk in discussie te gaan. En prachtige liedjes schreven. Ook dit liedje daar viel ik weer voor. Omdat er een ja, mooie regels hiervoor opkomen. Uh, en bij mijn afscheid van Radio 3 is hij dat hoogspersoonlijk persoonlijk met zijn band. Uh, uh, waar hij toen mee op had, uh, komen spelen. Uh, Henk Westbroek en zelfs je naam is mooi.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 bij me heb ik de volmaakte liefde, lief. drink ik uit een pure waterbron en slaap. Westbroek en zelfs je naam is mooi, de laatste plaat van Jack Spijkman. Dankjewel Jack voor je muziek. Graag gedaan. Ik ben dol op Nederlandstalig, dus mij heb je heb je heel erg blij gemaakt. En ik denk de rest van, ja. uh, van luisterend Nederland ook wel. Dank. Graag gedaan, oké. Okay. Goedemorgen.